Uur, Jan van de Putten met het NOS-journaal. Tijdens de nachtelijke onderhandelingen over een nieuwe Duitse regering zijn CDU, CSU en SPD het op twee belangrijke punten eens geworden. Het minimumloon, waarvan eerder al bekend werd dat het op aandringen van de Sociaal-Democratische SPD zal worden ingevoerd, wordt volgens Duitse media vastgesteld op 8,50 euro per uur. Ook over de pensioenen zouden de partijen een overeenstemming hebben bereikt. Over een andere belangrijke kwestie, die van de overheidsfinanciën... praten de partijen nog door. CDU, CSU en SPD willen het daar ook vannacht over eens worden. Op de westelijke Jordaanoever hebben Israëlische veiligheidstroepen drie Palestijnen gedood. Volgens de veiligheidsdienst Jin Bet gaat het om drie militanten... die banden hadden met Al-Qaeda. De drie zouden deel hebben uitgemaakt van een terroristisch netwerk... dat plannen had om aanslagen te plegen op Israëlische doelen... en op de Palestijnse autoriteit. De Palestijnse autoriteit die de Westoever bestuurt ontkent dat de mannen iets met Al-Qaeda te maken hebben. Volgens de Palestijnen zocht Israël alleen een aanleiding om het drietal te doden. De Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer komt dinsdag in de Ridderzaal bijeen... voor een bijzondere vergadering om koningin Maxima te benoemen tot regentes. Het kabinet wil dat Maxima regentes wordt als koning Willem-Alexander onverwachts overlijdt... en troonopvolgster Amalia nog minderjarig is. Maximaal blijft regentest tot zeker 7 december 2021. Op die dag wordt Amalia 18. De regentschap is een waarnemende functie. De regent krijgt niet de functie van koning, maar doet wel zijn werk. In de Amsterdam Arena heeft Ajax met 2-1 gewonnen van Barcelona. Ajax kwam in de eerste helft op voorsprong door doelpunten van Serrero en Hoessen. De Spanjaard Chabi scoorde uit een penalty. Ajax speelde het grootste deel van de tweede helft met 10 man... door een rode kaart voor Veldman. Het weer nog vannacht eerst droog, later toenemende bewolking en regen. Overdag regenachtig en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Goedenacht, Goeienacht. We zijn nog steeds wakker na dinsdag 26 november. en blijven dat met liefde nog even voor u. En als we dan toch wakker zijn, laten we dan nog even de dag doornemen. Ja, zo speelde Ajax een nu al legendarische pot voetbal tegen Barcelona. Oh. Werd de P van de A weer eens gedwongen om zich uit te laten over de strafbaarheidstelling illegaliteit. en lijkt het in Duitsland politiek gezien een groter zooitje dan bij ons? Bankiers die ieder jaar bakken met geld binnenhakken... en bonussen kunnen vanaf binnenkort niet meer in Nederland terecht. Minister Dijsselbloem die wil een bonusplafond van 20% van het jaarsalaris invoeren. Peter Vaar, die is financieel expert. Peter, goednacht. goedendacht. Ja, We hebben het in Nederland al jaren over die bonussen. Gaan we nou eindelijk echt er iets aan doen? Uh, nou, als dan minister Dijsselbloem ligt, gaan we er echt iets aan doen. Want uh, wat hij voorstelt is natuurlijk buitengewoon uh, streng... En uh, ja, dat, uh, hij gaat er echt iets aan doen. Ik bedoel, de mensen krijgen in plaats van 100% van het vaste salaris, wat in Europa de norm is, gaan wij terug naar 20% van het uh, vaste salaris. Dus dat is een aanzienlijke aanscherping. Ja, en, uh, maar we, we hebben het er al zo lang over en er is nooit echt iets van terechtgekomen. Wat maakt nu deze uitspraak dat het nu toch echt dichtbij komt? Nou ja, ik heb mij, laat ik zo zeggen, ik heb mij afgevraagd waarom minister Dijsselboom eigenlijk strenger wil zijn dan dan in Europa en waarom hij dan ook deze maatregel neemt. Uh, ik denk dat bloem erg boos is. Uh, dat is vanuit de PvdA-minister ook niet zo vreemd natuurlijk. Uh, de belastingbetaler heeft natuurlijk uiteindelijk twee banken moeten redden. En hij wil eigenlijk uh, daar de schuldige voor zien hangen. Als ik het toch maar eens in deze term wil zeggen. Mm -hmm. En ik denk dat hij daarom deze maatregel genomen heeft. Uh, maar je moet je wel afvragen of dit, een, of dit nou ook een goede maatregel is. Ik bedoel, uh, slechte mensen kunnen toch gewoon het land? Tenminste, dat is wat de onderbuik van Nederland heel graag wil. Die wil niet meer dat ze zich verrijken over onze rug. Ja, maar, het pro maar het, dan moet je toch even goed de maatregel. Minister Dijsselbloem heeft het alleen voor Nederland deze maatregel getroffen. En dat betekent als die Nederlandse handelaren verhuizen naar Brussel. In, ...nog steeds in het uh, buitenland is. Daar geldt de maatregel niet. Dat betekent dat die mensen die nu die bonus in Nederland ontvangen... ...maar verhuizen bijvoorbeeld naar Brussel... vanuit mm -hmm. uit Brussel gewoon hetzelfde werk kunnen blijven doen... ...maar nog wel steeds gewoon die hoge bonussen kunnen ontvangen. En dat, gaat, en dat wordt dat nog steeds betaald door ABN AMRO of ING ja. of Rabo. Dus het feit dat die claimen voor Nederland kon doen... ...want in Europa is deze maatregel gewoon niet geaccepteerd... Um, is ook meteen de zwakte van de maatregel. Ja, en dan gaat de stemming misschien wel omslaan. Want inderdaad, de stemming onder het volk was geen graaiers meer. Maar ja, ik rij bijvoorbeeld bijna elke dag langs de Zuidas. Dan kijk ik naar rechts, dan zie ik daar in Amsterdam... hele mooie flat staan en hoogbouw. Dan denk ik, nou, daar zitten onze bankiers. En dat is in ieder geval vol, die gebouwen. Maar dan zou de stemming ja. van het volk straks ook kunnen worden... ja, die gebouwen die staan allemaal, maar het is dan hartstikke leeg... en er zit geen bankier meer in Nederland. Ja, maar we moeten, we moeten het niet overdrijven. De maatregel die dijzenbloem neemt is voor een groep mensen... ...praat je over enkele duizenden mensen in Nederland. Op een, uh, op een totaal bestand aan bankemployees van tussen rond de 80.000 mensen. Dus wat, wat, wat mensen de graaiers noemen, dat zijn echt die handelaren die in die idyllium zitten... En die dus in mijn ogen vrij makkelijk kunnen verhuizen. Uh, voor het andere personeel uh, waren sowieso nooit zulke hoge bonussen. Nee, maar die, willen, uh, dan... die kijken wel uit naar die bonussen. Die willen uiteindelijk uitgroeien naar die top. Anders zit je er niet. Uh, ja, ja, maar die, die re realiseer je in het bankwezen. Uh, werd alleen voor een hele kleine groep extreem goed betaald. En voor een veel grotere groep was. was 10, 20% procent van het vaste salaris, eigenlijk altijd al de norm. Dus die maatregel van Dijsselbloem... die raakt eigenlijk een merendeel van de bankemployees niet. Het, ra, het raakt wel die grijs, als ik het zo mag zeggen, die groep handelaren die echt extreem veel verdienen. En die kunnen vrij eenvoudig uitwijken. Dus ja, ik, als je dat zo bekijkt, vind ik het toch een maatregel die vooral voor de buur wordt genomen. Ja en, en daarbovenop, uh, er wordt niet gesproken over het basissalaris. Dus als ze die gewoon verhogen. Nee. Nee, en dat, ja, dat is dan de volgende zwakte. Hè. Ik, ik, heb, ik, ik zie eigenlijk twee zwaktes in het, in, in het plan van de Eén, uh, uh, hij past zich, hij doet iets anders dan, dan Europa wil. Nou, twee, en twee, ja, je kan er de klok op gelijk zetten. En het uh, proces is al aan de gang. De vaste salarissen zullen aanzienlijk hoger worden. En die zullen waarschijnlijk zo hoog worden dat wat vroeger 100% van het vaste salaris was, dat is straks misschien dan 10% van het, of 20% van het vaste salaris, maar dat is zo hoog dat je eigenlijk nog op hetzelfde bedrag uitkomt. En het grote nadeel van een vast salaris is: je kan het niet laten dalen als het slecht gaat met het bankwezen. Terwijl die variabele beloningen toch in ieder geval nog uh, ingetrokken konden worden als de resultaten tegenvielen. Maar, maar kun je niet uh, kun je niet intrekken. Dat ben je de, rest van, de rest van je leven moet je dat gewoon blijven betalen. Ja, bijna vind ik niet verstandig. Ja, maar is er iets dat minister Dijsselbloem wel kan doen? Of moet hij gewoon een, een soort uh, boosheidstherapie ingaan en uh, zijn woede tegen de banken stillen? Uh, nou ja, ik vind, ik, vind dat, ik vind het gewoon geen gelukkige maatregel. En ik vind het vooral ingestoken... Toch uit een uh, uit, uh, rancune en uh, uit, uit kwaadheid. En hij speelt daarin in, wat, wat je net zet, terecht zegt, op het onderbuikgevoel van, uh, uh, van de Nederlander. Wat hij veel beter, in mijn ogen veel beter had kunnen doen, is zorgdragen dat. Als er dan een variabele beloning wordt uitgekeerd, dat je die bijvoorbeeld na vijf jaar of tien jaar pas uitgekeerd krijgt. En als het dan blijkt dat die bonus volkomen onterecht uitgedeeld is, dat je hem kan terugnemen. Dat, dat zou ik zelf een veel verstandiger maatregel uh, uh, vinden. Maar eigenlijk is de allerbelangrijkste, de, de allerbelangrijkste maatregel is dat hij zorgt voor, voor meer concurrentie in Nederland. Dat er meer banken komen. Mm -hmm. Zodat als mensen het niet eens zijn met het bonusbeleid, van nou laten we maar zeggen ABN of ING, dat ze naar een andere bank kunnen overstappen. Want nou, meer concurrentie zorgt ervoor dat, uh, dat overmatige winsten. Uh, kleiner worden. En dan is er ook veel minder ruimte om bonussen te geven. Ja, en dit was eigenlijk alleen een beslissing voor de Bune. Het is een duidelijk verhaal, uh, Peter. Zo uh, hoop... oh, zie ik het. Zo ik... zie ik het. Ja, dan. nee, ik las op je Twitter dat je wel bij Ajax Barcelona bent geweest vanavond. Dus ik hoop dat je toch nog een beetje een goed gevoel deze dag hebt overgehouden. Ja, ik heb raad. Ik, ik doe de, de, de, dat gevoel van Ajax Barcelona kan, dat kan de ze bloem niet bij me. Dat delen wij nou volledig. Er kan heel naar, <laughs> ja. naar nieuws naar buiten komen vanavond. Maar er moet inderdaad heel veel gebeuren. Wil ons humeur nog gestuurd uh, worden?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 to speed it up cause I can't move a space. Sometimes it's hard to find the words to say. I'll go ahead and say them anyway. Forget your balls and grow a pair of tits. It's hard, it's hard, it's hard out here for a Heer, ze winter geen doekjes om Lily Allen. Eigenlijk Lily Rose Cooper. Ze heeft ook onlangs nog een single uitgebracht met Dina, Maar nu besluit ze dan toch Lily Allen aan te nemen. Dat is haar vadersnaam en uh, de naam van Lily Rose Cooper. Dat is de man van een schilder die bij haar over de vloer kwam. En dat vond ze wel een leuke man. En die is gewoon getrouwd met een schilder. De meeste popsterren zoeken een acteur of nou ja, minimaal een andere zanger of zangeres. En zij is gegaan voor, jawel, de schilder die over de vloer kwam. Maar ik heb heel lang niks van gehoord. Jij zit er beter in. Wat heeft ze al die tijd gedaan? Nou, ze heeft onlangs nog een single uitgebracht met Pink als Lily Rose Cooper. En nu heeft ze, na drie jaar tijd, vier jaar tijd, heeft ze weer een nieuw album uitgebracht. Daar is dit dan de eerste single van. En dit is een protest tegen de twerkcultuur. Tegen de vrouwenmeisjes zoals Miley Cyrus die zichzelf prostitueren, vindt Lily Allen voor de popmuziek. Weten we dat ook. zometeen Jesper vanuit Den Haag, onze verslaggever in Den Haag. Maar eerst blijven we even in Den Haag, want de P PvdA gaat toch akkoord... met de plannen van staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie... om 4000 illegalen op te pakken om ze uit te kunnen zetten. De motie van de ChristenUnie om te voorkomen dat illegale... om kwantitatieve redenen worden opgepakt is vandaag niet aangenomen. We spreken met politiek verslaggever van WNL, Lise Witteman. Lise, goedenacht. Goedenacht. PvdA stemde natuurlijk al in met deze strafbaarheidstelling in het regeerakkoord. Het lijkt een beetje een opzichtige poging van Samsung om de strafbaarstelling van illegaliteit toch af te zwakken. Nou, um, de strafbaarstelling van illegaliteit is natuurlijk niet zozeer afgezwakt. Maar het gaat, het gaat nu heel erg om het kwotum. Uh, hoeveel mensen pak je op en ga je daar achteraan uh, jagen? Mm -hmm. Nou wordt het al jaren niet gedaan. Hoor. Al jaren is het zo dat al die korpschefs alleen maar die mensen oppakken... als ze inderdaad ook voor overlast zorgen of... Uh, op andere manieren uh, al in het beeld van politie komen. En uh, ja wat, wat er dus nu gebeurt is eigenlijk op geen enkele manier een verandering van de status quo... Maar de strafbaarheidstelling illegaliteit en de, de PvdA, het, het is toch een hoofdpijndossier volgens mij voor ze. Uh, als je het een beetje op de achtergrond hoort, is de partij vooral ook van, binnen de achterban heel erg verdeeld over welke kansen nou op moeten gaan. Um, komen er langzaam breukjes in, in het standpunt, want ze, ze steunen het even nu weer, maar blijven ze dat uiteindelijk ook doen, denk je? Nou, oh, wat er natuurlijk, even een stukje terug in de tijd. Je had natuurlijk dat uh, de strafbaarheid van illegale, dat, dat was een lastig punt. We waren, of de PvdA was daarmee akkoord gegaan in het regeerakkoord. Maar er uh, was wel, als het nou kwam daar rumoer over. En toen was er dat ledencongres. En daarin werd gezegd, nou vooruit uh, die strafbaarheid, uh, die is daar dan. Maar dan uh, is er wel hier een motie met een aantal voorwaarden... Uh, wa waardoor dat eigenlijk wordt verzacht. Een van die voorwaarden was inderdaad om dat kwotum uh, af te zwakken. Uh, dat dat niet meer na werd gestreefd. Maar Ingewikkeld was... verhaal. Dat was ja, verhaal. Nou ja, we gaan het misschien nog een klein beetje ingewikkelder maken. Want op een gegeven moment was er ook rond uh, teven um, de zaak Dolmatov. Uh, uh -huh. En toen uh, was uiteindelijk het gerucht, dat, um, of in ieder geval vrij concreet gerucht... dat de PvdA niet tegen de motie van wantrouwen stemde... maar dat uh, Samson binnen kamers toen heeft gezegd... Jongens, we doen dit nu alleen niet omdat we dan het punt rond de strafbereidstelling illegaliteit weer terugkrijgen van de VVD. Nou, um, zo, maar... zo, zo hard is het niet gezegd. Maar inderdaad, er werd wel gezegd van, nou, we, we, krijgen dan, we kunnen dan nog meer concessies rekenen. Een van de andere belangrijke inderdaad was bijvoorbeeld het buitenschuldenbeleid. Wat inhoudt dat als uh, vreemdelingen eigenlijk uh, alleen maar niet meer, terugreizen naar, niet meer kunnen terugreizen naar hun land omdat ze daar niet meer ontvangen worden, dat ze dan hier mogen blijven. Uh, dat is nu een soort van juridische grond, die bestaat al. En het PvdA wilde graag, omdat dat, dat verruimd zou worden, althans de leden van het PvdA wilden, dat er dus eigenlijk meer mensen aanspraak konden maken op dat criterium. Werd er dus afgesproken, heeft Samson ook vrij letterlijk gezegd, uh, dat moet dan worden verruimd, is afgesproken in die motie, uh, ook inderdaad naar aanleiding van de hele kwestie. En toen kwam er een rapport van, het, uh, van, een, ja, van een soort van Verenigde Onderzoekscommissie, AVVZ, sorry. En die zei, nou eigenlijk klopt het criterium wel hoe dat nu uh, in stand wordt gehouden. Is er is niet aan de hand, het is een heel fair criterium. En dat is een commissie die is altijd heel erg kritisch. Dus dat was nogal schrikken voor de PvdA, die to to zich toen opeens met zo'n uh, rapport uh, geconfronteerd zag... En ook daar is toen weer een soort kunstje uit, ge, uh, ja, uit voortgekomen. Namelijk, oké, okay, het rapport zei wel... dat criterium moet wel wat beter uitgelegd worden. En ja, misschien kan dat dan leiden tot een paar extra mensen... die dan toch in Nederland mogen blijven. Dus de PvdA schoof dat weer naar zichzelf toe. Oké, okay, dan is het toch... Hè? Een soort verruiming van het kwotum En zo gaat het de hele tijd om die het, hele kwestie van de illegale. Ze maken het nodeloos uh, moeilijk. Of misschien is het eigenlijk wel nodig. Het gaat er in ieder geval om dat het heel moeilijk is. En dat dit heel gevoelig ligt ook bij de achterban. Um, is dat niet, uh, zeker die Sander Terphuis, die is een, een warm pleitbezorgd. Heeft vandaag mm -hmm. ook weer een open brief geschreven. PvdA, stem alsjeblieft voor deze motie. Um, blijft dit nu nog lang doorsudderen, deze, deze zaak in de PvdA, denk je? Als ik heel cynisch ben, dan kan ik zeggen... ja, die leden die doen hier moeilijk over. Aan de andere kant, een groot deel van de achterban... gewoon de stemmers, hè, die niet lid zijn... maar gewoon op PvdA stemmen... die, die hebben eigenlijk helemaal niet zoveel met die vreemdelingen. Die hebben dat hart daar helemaal niet zo... dat ze zeggen, nou, die moeten per se in het land blijven... want we hebben zo, veel, zo, ja, zo ontzettend mee te doen. Dus daar, die terpuis, die, heeft, die vertegenwoordigt zeker een groot deel van de leden... maar van, van de gewone, gemiddelde PvdA-kiezers... die maakt zich druk... Over zorg, over economie, over hun financiën, over sociale zekerheid... of ze een uitkering nog wel krijgen later. Ja, dat zijn toch hele andere kwesties. Ja. En dan vandaag deze motie van de ChristenUnie... was dat dan een beetje P van de A uit de tent lokken? Een beetje P van de A pesten? Tuurlijk, om ze tuurlijk. nog maar een keer voor het blok te zetten? Tuurlijk, en terecht. Je moet, je moet ook Zo'n zo partij moet je ook scherpe vragen op wat is nou precies je standpunt? En hoe eerlijk ben je ook naar je leden, naar je achterstand, over die standpunten? Ja. En onderaan de streep uh, zijn natuurlijk de illegalen daar wel het slachtoffer van. Nou ja, ik kan me voorstellen dat, uh, dat je hier als illegaal land bent... en dat je toch, toch niet helemaal weet waar je de hele tijd aan toe bent. En waar die PvdA toch wel de, een van de regeringspartijen nou precies voor staat. Nou ja, precies. En we kunnen er inderdaad een minuut of vijf over praten. En het is nog steeds niet helemaal duidelijk welke kansen nou in Den Haag ook op willen. En ja, als het je eigen lot betreft, dan is dat inderdaad denk ik moeilijk te volgen. Eh, want het blijft natuurlijk wel echt een politiek spelletje wat er gaande is, toch? Absoluut. Ja. oké, okay, dankjewel Lise Witteman, politiek verslaggever van WNL. Goeienacht. Zometeen, dan bellen we in nog steeds wakker iemand die geen leuke avond beleefd heeft, want dat is namelijk iemand van de Barcelona fanclub in Nederland. Geweld tegen politiemensen behoort helaas vaak tot het dagelijkse nieuws. In dat soort gevallen gaat het dan vaak om politieagenten in functie, maar ook agenten in vrije tijd ontkomen in veel gevallen niet aan geweld, bedreigingen of getreiten. Vanochtend zijn de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek van de politiebond. Verslaggever Jesper Stoffelen, die vroeg aan Ahmed Markoesh wat hij van dat uh, onderzoek vond. Nou ja, uit dat onderzoek van de politiebond blijkt dat één op de drie agenten in zijn privétijd, dus als iemand gewoon vrij is en met zijn kinderen boodschappen aan het doen is, uh, dat hij te maken krijgt met geweld uh, door iemand uh, die uh, als politieagent. Uh, nou ja, kent vanuit je werk. Dus dan worden je ruiten ingegooid, je auto wordt vernield... of je kinderen, heel laf, je kinderen geïntimideerd. Minister Ivo Opstelten viel bijna van zijn stoel... toen hij deze cijfers onder ogen kreeg. Ik ben me rotgeschrokken, zoals met de koopchef... toen ik dat vanochtend hoorde. Ernstig. Ook uh, de hele privé sfeer, gezin, wordt daarbij betrokken. Dat is niet goed. Uh, dat is onacceptabel. En dat verdient inderdaad een zero tolerance benadering. Politiek Den Haag is er dus van overtuigd dat er iets moet gebeuren. En Ahmed Marcouch heeft daar zijn eigen ideeën over. En ik vind dus dat de minister de agenten moet steunen. Maar ook in hun privé, dus ook hun gezinsleden. Want die krijgen dus direct en indirect ook met dit geweld te maken. En u zei steunen, maar wat bedoelt u dan precies? Wat moet de minister doen? Nou ja, in de eerste plaats ervoor zorgen dat er uh, aangifte wordt gedaan. Dat de vervolging en de strafeis dat hij uh, hoog genoeg is, dat hij dat raakt en tegelijkertijd ook uh, familieleden van agenten, maar ook agenten, ondersteunt. Want je ziet dat dit ook gewoon uh, hun psyche, hun mentaal uh, weerbaarheid uh, raakt. Maar er bestaat al een aanpak. Als die minister opstelt er wel in dat er ruimte is voor verbetering. Nou ja, we hebben programma's uh, ingezet natuurlijk als uh, uh, hogere straffen. Drie keer zo hoog uh, als normaal. Maar je zou daar ook het gezin bij kunnen betrekken. Dat is belangrijk. Zorgen dat ook wat we hebben afgesproken ook wordt uitgevoerd. Zorgen dat de politiemensen aangifte doen van die feiten. Dat die aangiftes ook met prioriteit worden behandeld. Zorgen dat de weerbaarheid via allerlei trainingen... zowel fysiek als mentaal op orde zijn. Zodat we een sterk, robuust politiekorps hebben... die ook wat dat betreft dit soort zaken ook mentaal aankunnen. Wordt er nu te weinig aangifte gedaan door politiemensen? Nou, ik, ik, ik heb de indruk dat het steeds beter gaat, maar het kan niet genoeg. Elk feit is er één te veel. Elk feit moet je direct aangifte doen en steun van je werkgever vragen. Ahmed Makous is zelf een politieagent geweest en weet als geen ander... wat deze heftige gebeurtenissen met hun gezin kunnen doen. Bij mij was het ook zo dat, dat uh, mijn uh, kinderen en mijn, uh, mijn vrouw... Uh, eigenlijk maar weinig meekregen van wat ik in zo'n dienst meemaakte. Aan beledigingen, intimidaties, uh, soms ook vechtpartijen. Uh, de keren dat je moet schieten of een wapen moet gebruiken. En, uh, maar dat doet wel iets met je... En dan moet het zo zijn dat ik als agent, ik ben natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid in... maar het is goed als je daarin ondersteund wordt om dat ook met je gezinsleden te, te delen. Maar dat je gezinsleden daarin ook ondersteund worden om ja, al die heftige verhalen ook aan te kunnen. Er wordt op dit moment nog een onderzoek gehouden. En die vooropstelte wacht die resultaten af voordat hij ingrijpt kijken uh, wat de uitkomsten daarvan uh, zijn. Maar we zullen alle maatregelen nemen die ertoe bij zullen dragen... dat dit, uh, uh, deze aantallen naar beneden gaan. De resultaten van het eerste onderzoek... lijken als een donderslag bij heldere hemel te komen. Maar is dit dan echt zo'n nieuw fenomeen? Ja, kijk, we hebben veel te lang in onze samenleving... Uh, het gewoon en normaal bij het politiewerk horend... dat agenten geweld meemaken in hun werk... En ik zeg, het is niet gewoon en het is niet normaal. En met u nou, politieagent, volgens mij het opstelten... kunt u in soortgelijke gevallen het beste... direct aangifte doen. Dat is het allerbelangrijkste. Naar je werkgever gaan, je verhaal vertellen, wat is er gebeurd... en eisen ook uh, dat er maatregelen worden genomen. U hoort verslag van Jesper Stoffel.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 Anne, ja. dit, dit is zo'n nummer dat wij kennen, in ieder geval in mijn geval dankzij mijn ouders. Hè. Dit is echt pure warme auto herinneringen, verder ritten naar Frankrijk waarop we naar Hans de Boy luisteren. Volgens mij is het laatste wat we van hem hoorden overigens, dat hij in Thailand een heel dubieus leven erop nahoudt. Is het zo? Ja, hij was uh, een keer te gast bij de Wereldrijd Door en toen had hij het erover dat ze hem daar allemaal superstar noemden. was een... Ja... Die man heeft veel gebloot in zijn leven. Maar dit is natuurlijk een classic okay. Annabelle. Zometeen gaan we trouwens bij ons hier in de studio ook spreken met onze gast. Flip, Flip Norman. Leuk dat je er bent. Ja, heel leuk. Straks Dankjewel. gaan we kennis maken. Oké. Okay. Ja. Je gaat ook muziek maken vooral. Maar eerst gaan we het hebben over uh, voetbal. Want misschien wel het mooiste affiche van het jaar... voor heel veel voetballiefhebbers in Nederland. Ajax-Barcelona. En wat was het, een voetbalfeest. Wij waren, Diederik en ik dan, samen aanwezig bij de wedstrijd. En wij hebben ons prima vermaakt. Ja, Jeroen Olten, bestuurslid van fanclub FC Barcelona. Die heeft de avond waarschijnlijk heel anders beleefd. Samen met nog 200 andere Nederlandse Barcelona-fans... keek hij de wedstrijd in een cafeetje naast de arena. En eh, we hebben nu de lijn. Jeroen, goedenacht. Goedemorgen. Uh, wat een wedstrijd. Ja, ja het was een uh, leuke wedstrijd. Met uh, jammer genoeg voor, uh, voor ons een, uh, ja, een, een verkeerde uitslag. Maar goed, dat uh, maakt de wedstrijd niet, uh, niet minder leuk. Ah, Jeroen, we hebben een Nederlander aan de lijn. Hè? Dus even dan mag je uitleggen hoe het kan... dat jij dan voor Barcelona bent in een wedstrijd tussen Ajax en Barcelona. Notabene in Nederland. Ja, nou ja, goed. Waarom ik uh, voor Barcelona ben is... Uh, dat die club al vanaf 1988 in mijn hart zit. Omdat ik daar gewoon een keer midden op de middenstep heb gestaan. In een leeg stadion. En dat. Ja, dat heeft zoveel uh, kippenvel gegeven. Dat nee, ik, maar uh, hoe, je, hoe kom je in een middenstip in een leeg stadion? Ik bedoel, ben, ja. je, ben je over het hek geklommen? Nee hoor, nee. Uh, wij zijn uh, een keer tijdens de vakantie, uh, kerstvakantie uh, naar het sta stadion geweest. Uh, ik samen met mijn ouders, toen ik nog een klein jongetje was. En uh, we zouden naar het museum gaan. Alleen het museum was toen de tijd nog niet het hele jaar open. Dus we stonden voor dichte de deuren. En ja, mijn moeder die vond dat toch wel heel zielig voor mij. Dus die begon daar een beetje te roepen: Johan Kruijff, Johan Kruijff. Want die was op dat moment daar trainer. En uh, toen, uh, vijf minuten later, stond Johan Kruijff voor onze neus. En Niet. die heeft ons, ja, echt waar. En die heeft ons mee uh, naar het veld genomen. Ja, toen stonden we dus inderdaad uh, meer op het veld uh, in een leeg stadion. Ja, maar goed, Johan Cruijff zat vandaag op de tribune en werkt voor Ajax tegenwoordig, hè? Ja, ja, ja. Dat is helemaal waar. Nou. Maar goed... Uh... Toen werkte voor, hij uh, voor Barcelona. En nou ja, goed, als je eenmaal in dat stadion geweest bent, uh, terwijl het helemaal leeg is, dan, uh, ja, dan krijg je echt kippenvel. En dat doet echt wat met je als je jongetje van, maar, uh, van 12 bent. Als er iemand is die een goede reden heeft om voor Barcelona te zijn, Diederik, moet jij toch ook ja. nageven, is het wel zo'n verhaal dan dat Johan Cruijff langskomt. Maar uh, goed, jij zei, het was een mooie wedstrijd, maar uh, vooral vanuit Ajax gezien, vooral die eerste helft. Ajax oh. speelde zoals we het jaren niet gezien hadden, leek het wel. Maar Barcelona, dat viel toch een beetje tegen, daar moet je er toch wel van gebaald hebben. Niet alleen ja, tuurlijk, dat ze verloren, maar ook dat spel. Dat, dat kwam er helemaal niet uit. Nee, tuurlijk uh, baal je daar wel van als, uh, als liefhebber. Maar goed, uh, ja, ze kunnen niet altijd uh, 100% top zijn. En ik denk dat uh, Ajax-liefhebbers uh, ook heel vaak behalen. En nu een keer uh, blij waren. Dus uh, ja, ja en, en Ajax is wel dan de tweede club voor mij. Dus ja, dat maakt het dan weer enigszins een uh, klein beetje goed. Ja, dat is dus heel makkelijk te zeggen natuurlijk, hè? Ja. Maar, nee, maar goed, uh, ik, uh, FC Barcelona is mijn eerste club... Ik zal altijd mijn eerste klant blijven, dus daarom baal ik ook wel dat ze uh, niet goed gespeeld hebben. Hoe denk je dat het kan zijn dat uh, die fanclub FC Barcelona, waar jij dan de voorzitter van bent, met 1200 leden de grootste buiten nou, Catalonië? Ik ben niet de voorzitter, ik ben bestuurslid. Bestuurslid, uh, maar ja. dat betekent dat je er inderdaad naar nou bovenop zit. Maar je, je staat dus boven 1200 leden. Hoe kan het dan zijn dat dat de grootste uh, gemeenschap buiten Catalonië is? Ja, ja, Waarom ja, dus... is dat in Nederland? Ja, er zijn toch heel veel Nederlanders die, uh, die toch iets met FC uh, Barcelona hebben. Die, uh, we zijn uh, in 1999 uh, is de club ontstaan en uh, toen speelden we natuurlijk een aantal Nederlanders daar. Dus ja, dat is toch, uh, toch uh, wel een band die, uh, die Nederland met FC uh, Barcelona heeft. Er trokken een paar succesupporters erbij. Het is dus ja, slecht, je, je nee, wint wel eens wat als uh, Barcavel. Je wint wel eens wat, goed. Uh, maar in die periode hadden wij nog meer uh, leden. Dus ja, dat, uh, dit is echt wel een, een harde kenner uh, die we hebben. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, is dat heel erg uh, leuk natuurlijk. Ja. Uh, huilde jij ook een beetje van binnen toen je hoorde dat Messi niet mee zou komen? Er zijn heel veel mensen uh. niet naar het stadion gekomen, hebben een kaartjes verkocht alleen maar omdat Messi niet kwam. Ja, tuurlijk. Het is heel jammer om hem niet te zien uh, voetballen. Maar ik uh, ben vaak genoeg zelf uh, in uh, Camp Nou uh, de laatste jaren. Uh, ik heb hem dus al heel vaak gezien. Ja. En het is natuurlijk een ontzettend fenomeen. Eh, uh, gelukkig zijn er uh, meer Ajax-supporters nu luisteren dan, uh, dan Barcelona-supporters. Die hebben allemaal een leuke avond gehad. Want uh, wij ja. hebben jullie verslagen. Laten we het gewoon daar maar op houden. Wel heel ja. fijn dat je even aan de telefoon kwam. Jeroen Otten, bestuurslid van Fanclub FC Barcelona. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Het is uh, twee over half drie en u hoorde hem uh, zojuist al eventjes uh, hier in de studio. Hij zit hier, Flip Norman. Leuk dat je er bent. Dank je. Ajax-fan? Nee, ik woon in Rotterdam, dus daar ga ik me niet aan wagen. Wat, aan uh, dit soort uh, ik... uitspraken. Ja, ja. <laughs> ik, ik wist namelijk dat we dit gesprek gingen houden, wat we net hielden, Diedrik. En de vooraf, voor de wedstrijd begon, dacht ik dat het een heel lastig gesprek voor ons zou worden. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Hoe bedoel je dat? Nou ja, dat je gewoon uh, met zo'n iemand die heel erg blij is omdat ze gewonnen hadden en zo. Ik had niet gedacht dat Ajax zou winnen. Nou ja, omdat met, wij blij zijn bedoel je? Ja, ja maar goed, ook, ook dat is natuurlijk wel een beetje afgezwakt door, ja. uh, door het geval... dat, dat we Zeker. nog niet weten of dat die, die, de fan die, die viel of dat dat dodelijk was. En daar houden we natuurlijk deze nacht ja. ook een oogje op. Maar dat, dat werpt natuurlijk zijn schaduw over deze wedstrijd. Maar we, gaan met, we gaan het nu met Flip gewoon over muziek hebben, denk Vooral ik. Vooral dat. En misschien wel het verhaal achter jouw muziek. Want uh, ja, je hebt je, ja, je eerste werk ook meteen genoemd naar de aandoening... Uh, die je in gezicht hebt, om maar meteen even in te duiken. Wat. Uh, ja, had. Want, ja. Je, want je bent er vanaf gekomen. Ja, ja. Hoe werkt zoiets? Ja, Belze Parese. Het is voor mij een naam die ik wel eens voorbij had horen komen. En ik wist dat het iets in het aangezicht was. Maar misschien ja. dat je het uit kunt leggen. Uh, nou ja, wat het is of hoe ik het kreeg. Wat, uh, nou ja, wat het is? Wat, want maar, ik, ik heb geen idee. Oké, okay, ja, Belze Parese. Het is een aangezichtsverlamming. En uh, dat is een, ja een geïnfecteerde zenuw in de periferie van je gezicht. Zo en dan is het, zo maar, is het dan he? zo dat je van de een op de andere dag opeens... Ja, het was een heel bizar moment. Het is dus de helft van je gezicht die dan verlamd raakt. En ik zat gewoon in de trein van uh, Breda naar Rotterdam. En opeens, opeens gebeurt het. Ik heb zo'n tik met mijn neus dat ik die uh, af en toe zo van uh, rechts naar links beweeg. En die werkte niet meer. Ja, naar rechts ging prima, maar naar links uh, niet meer. Dus dan, dan schrik je wel even en dan ja, ik knipperde met mijn ogen en mijn linker oog wilde ook niet. Terwijl mijn rechteroog gewoon nog netjes knipperde. Dat, ja. Dus mijn hart begon al sneller te kloppen en te sneller ja. te kloppen. Dus ik denk, ik neem een slokje water. Nou ja, dat water druipte gewoon zo oh aan de linkerkant van mijn mondhoek er weer uit. En het ergste nog van die hele treinrit was... Ik, bedoel, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb al überhaupt een hekel. Ik vind treinen sowieso al beklemmend. Maar zeker als er iemand naast je zit... En daar hou ik al helemaal niet van. Maar al helemaal niet als hij dan op zaterdagavond in de war is. Dan zat dus naast mij iemand, die was dus zo in de war... dat hij eh, met elke vrouw in de coupé oogcontact eh, probeerde te zoeken. En als hij dan oogcontact had, dan zei hij... hé, eh, hey, wat zit je nou te kijken, vuile kankerhoer? Dat zei hij? Dat ja. zei hij dan. Terwijl jij... Terwijl, ja. jou... terwijl ik dat had. Dus ik dacht, shit, mijn oog doet het niet meer. Mijn nek doet het niet meer. Mijn mond doet het niet meer. Niks doet het meer. Ik het trek door, weet ik veel. Ik heb een beroerte gehad. Of ik heb acute ja. MS. Ik weet ja. het niet. allemaal. ja. Dat zouden heel veel mensen misschien gedacht hebben. Ja, was er dat... niemand in die coupé die het verder opviel? Nee, nee, ja. Ik zat daar echt in mezelf. Zo, ook, want ja, ook door die gast die naast me zat. Want, ja... Maar die heeft geen seconde gedacht. Die, dat gaat niet goed met die jongen die tegenover me zat. Nee, uh, ja, die man die was, weet ik, ja, die, die zat zo'n zo beetje zo met van die uh, van die kraaienbewegingen oh maar ja, hij zal wel aan de pep hebben gezeten of ik weet het niet precies, maar het was, uh, was vrij heftig, oh dus ik zit te denken ik, ik zat ook van mezelf voor die rijtjes van Duits uh, terug te oh. halen Weet je wel, ik zat, als je een beroerd hebt gehad, dan denk ik... Ja, ik zal wel dingen vergeten te zijn. Dus het eerste wat ik dacht was... Aus bei Mietnacht Zeit ja. von Su. Dat echt. wel het goede rijtje ook. Ja, dat ja, ja, was de derde naamval. Ja. Heel ja, ja, ik... en toch Bizar. versloot je niet uh, om in het Duits uh, je liedjes te gaan uh, zingen. Nee, nog niet. Nee, nee, we nee. maken zo meteen verder kennis met je. Onder andere ja. omdat je zo meteen een liedje voor ons gaat spelen. Ja. Ik zou zeggen, ga eens naar de andere kant van de studio. Dat is allemaal te volgen via radio1.nl. Want er staat hier ook op dit tijdstip 6 over half 3 een uh, camera... Voor u klaar, waar u Flip ook op kunt zien. En onder andere ook Leo Mastik, want hij is aangeschoven voor het Nieuwsminuutje. Goeienacht, een aardbeving in de omgeving van het Groningse Appingedam. Rond 1 uur melden bewoners via Twitter trillingen te voelen in het gebied. Over de exacte kracht van de beving is nog weinig bekend... maar Meteo Delft Cel spreekt van 2 twee tot 2,5 op de schaal van Richter. Smartphones van ziekenhuisartsen zijn een bron van infecties. Zo blijkt uit een studie van het VU Medisch Centrum dat deze woensdag gepresenteerd wordt. De doktoren komen met hun mobieltjes in de wachtkamer... waardoor er bacteriën makkelijker overgebracht kunnen worden. Om die reden zijn sieraden al verboden bij de artsen. Toch denken de onderzoekers niet dat het een optie is om de telefoons te verbieden. In tegenstelling tot sieraden hebben mobieltjes wel een belangrijke functie. Om deze bacteriebron toch minder schadelijk te maken... zou het speciaal beschermfolie een oplossing kunnen zijn. En de Italiaanse regering kan voorlopig weer zonder zorgen verder. Vannacht schaarde de Senaat zich met een grote meerderheid achter de regeringspartijen. Die uitkomst was vooraf onzeker omdat de partij van Silvio Berlusconi dinsdag uit de regering stapte. Premier Letta kon vannacht onverwachts rekenen op de steun van de voormalige aanhangers van Berlusconi. Het weer er nog. Het is vannacht bewolkt met kans op een lichte bui. In het oosten is er kans op vorst aan de grond. Overdag is het 6 tot 9 graden en blijft er kans op lichte regen. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. En zometeen is Leon Mastik terug met het beste van Radio NTV. En, en gaan we het hebben over Duitsland. Want daar is nog steeds geen coalitie. Er is morgen een deadline en dus werd er vandaag extreem hard geonderhandeld. En als u nu zo midden in de nacht zit te luisteren naar Radio 1... dan bestaat er een kans dat u plafonddienst heeft... Dat, is een, is dat zo? vind ik een mooie uitdrukking. Dat, dat is een, in sommige delen van het land, noemen ze het zo, op het moment dat je niet kan slapen. Dat je plafonddienst hebt, dat oh. je naar het plafond zit te staren. Ik moet eraan denken, omdat het eerste liedje dat Flip voor ons gaat spelen, dat heet namelijk Het Plafond. Hier is hij live bij ons in de studio, Flip Norman. plafond is altijd schoon, stof dwarrelt naar beneden op Pizzadoos van een maand geleden en half lege Halve liters pop Marley door de muren Reggae party bij de buren In een slaapkamer doen twee liefjes het En ik lig hier maar alleen starend op mijn bed Starend op mijn bed lig ik alleen maar hier Nagels in een wijnglas, schimmel in de bank, dat ik hier zich woon. Ach man, ik kijk toch alleen omhoog, ik kijk alleen omhoog. En het plafond is altijd schoon. Uit het konijnenhol De rode rook rond haar gezicht Want ja, ze mist de spiegel Die op de wereld staat gericht Maar hier alleen in mijn drakel Dreunt het door mijn kop Zij is de schoonheid in verandering Die door de wereld juist gespiegeld wordt Nagels in een wijnglas Schimmel in de bank Ladder zat en stoot, Kijk ik heel de nacht omhoog Ik kijk alleen omhoog Wat zou ik nu gaan slapen, zie ik Hoe ze met hem vrijten Door het slijk getrokken droom Dus kijk ik dagenlang omhoog Ik kijk alleen omhoog Want het plafond is altijd Schoon. Het plafond is altijd schoon je dankjewel. Flip was hartstikke live. En het was inderdaad, ja. denk ik, wat we precies met nog steeds wakker ja. aan het doen zijn. Mensen die soms wakker liggen en liggen te luisteren naar Radio 1... omdat ze niet kunnen slapen, die zullen zich hier ongetwijfeld in kunnen herkennen. En die mogen ook, net als jij, Flip, als je niet slaapt, gewoon langskomen. En hier blijven. Jij blijft tot vier uur bij ons en gaat nog veel meer mooie muziek voor ons maken. Binnen nu en twintig minuten namelijk gewoon weer. Ja, morgen dan is het deadline dag in Duitsland. Ruim 70 onderhandelaars zaten vandaag aan tafel... om een coalitie tussen de sociaaldemocraten en de christendemocraten te smeden. Maar dat gaat met horten en stoten. Want de SPD en de CDU die waren er voor deze uitzending in ieder geval nog niet uit... en zaten nog steeds om de tafel. Een cruciaal en heet nachtje in Duitsland dus. Correspondent Wierduk in Berlijn. Goeien nacht. Goedemorgen. Ja, is het hoge woord er inmiddels uit daar in, in Duitsland? Nou ja, op een aantal thema's wel en op een aantal kennelijk nog niet. Maar op belangrijke thema's waar, waar ze echt heel lang over gesteggeld hebben. hebben SPD en CDU elkaar nu wel gevonden. Bijvoorbeeld, en dat is voor Nederland wel belangrijk: dat er een tolheffing komt voor buitenlandse automobilisten in Duitsland. Dat wilde de CSU, de Bijse CSU, die wilde dat per se en daar zijn de andere partijen niet mee Maar dat, dat uh, is alleen voor vrachtwagens dat toch? Dat is alleen voor vrachtwagens toch of nee, nee, ook? Uh... Het wordt voor... Nee, het wordt een tolvignet voor, uh, voor personenwagens, dus er komt een tolheffing net zoals je dat in Frankrijk en Italië ook hebt, dat komt nu ook op de autobaan. dus uh, al die Nederlandse Ai. vakantiegangers met hun caravans die gaan daar dus heel even last van krijgen. Um, en iets anders is, en dat wilde de SPD per se, dat een algemeen wettelijk minimumloon wordt ingevoerd. Duitsland was een van de weinige landen in Europa waar het nog niet uh, bestond. Dat komt er nu ook en de hoogte ervan is ook bekend, dat wordt 8,50 euro per uur. En dat was ook een... En dat is nu ook van tafel. Maar je noemt nu een paar voorbeelden op waar ze er, er, er, eruit gekomen zijn. Betekent dat ook dat ze langzaam richting een akkoord gaan? Of kunnen ze op een gegeven moment ook nog zeggen... nou vergeet het maar, alles wat we gezegd hebben, trek het maar weer in. We gaan gewoon uh, wat anders proberen. Nou, als ze nu nog vannacht uh, de onderhandaars zeggen... bijvoorbeeld over het homohuwelijk, van nou ja, daar komen we niet uit. Of over het dubbele paspoort... Daar komen we niet uit, of over de manier waarop alle wensen die inmiddels zijn uh, vastgelegd, gefinancierd moeten worden. Als we daarvan zeggen, ah, daar komen we niet uit, dan uh, kan het alsnog zo zijn dat die onderhandelingen uh, stuk lopen. Maar daar ziet het niet naar uit. Daarvoor is veel te veel geïnvesteerd, en daarvoor willen de mensen die daar nu uh, onderhandelen gewoon ook dat er een akkoord komt. Desnoods laten ze sommige punten gewoon wat vaag. En dan zeggen ze nou, dat komt er wel in de uitvoering. Dat is een maar beetje hetzelfde als, als in gewoon... Nederland. Dat is een beetje hetzelfde als in Nederland uh, D66 met de Christenunie. Uh, tot een uh, akkoord moet komen. Dan gaan ze het gewoon niet over immateriële thema's hebben. Uh, nou, in dit geval uh, zijn alle thema's waar ze, waarover ze het wilden hebben. Die zijn wel degelijk aan de orde gekomen en daarop uh, hebben ze dus ook kennelijk gewoon compromissen uh, kunnen vinden. Dus ik ga ervan uit dat op die immateriële thema's, zoals je het noemt, mm -hmm. homohuwelijken en zo, uh, dat er ook wel compromissen uit de bus uh, zal komen. Dus gisteren was in ieder geval al bericht in Duitse media dat ook daar al. Uh, in het geval van het homohuwelijk... waar ik uh, wist de de democraten eigenlijk toevoegen... dat daar ook een, een, een compromis uh, zich aan het aftekenen. Ja, hartstikke handig als ze dat al doen natuurlijk. Maar is het in Duitsland ook mogelijk... zoals dat op dit moment in Nederland vaak gebeurt... dat er op sommige plekken geen akkoord wordt gevormd... en dat er dan later, op een later platform... misschien met wat andere hè, uh, uh, constructies... uiteindelijk een meerderheid gevormd wordt per onderwerp? Nee, dat gaan ze niet doen. Ze hebben gewoon... Ze willen binnen dit coalitieakkoord, en dan krijg je een grote coalitie van twee volkspartijen, binnen dit coalitieakkoord willen ze gewoon thema's die zij belangrijk vinden, mm -hmm. uh, die willen ze vastleggen en het is wel zo dat uh, er moet heel veel water in de wijn wordt gedaan door beide partijen, dus het is niet zo dat er nu... Deze, juist deze partijen die wijzen met elkaar in oppositie zijn... Uh, voor grote doorbraken zullen gaan zorgen in Duitsland. En daar maken veel commentatoren zich ook wel druk over. Die zeggen ja, uh, de, de plannen die nu voorliggen... Die betekenen niet dat Duitsland nu eigenlijk, hè, dat, er, dat er veel hervormd gaat worden bijvoorbeeld. Of dat er veel van noodzakelijke hervormingen die er wel zouden moeten komen, dat die nu aangepakt gaan worden. Dat kan ook niet door deze coalitie. Daarvoor staan de partijen veel te, veel, veel te ver uiteindelijk toch uh, uit elkaar. Maar ja, ze zijn tot elkaar veroordeeld door de uitslag van de verkiezingen van 22 september. Precies. En dan is het straks uiteindelijk, omdat ze overal een akkoord op hebben, best wel makkelijk regeren. Daar zijn we in Nederland misschien een beetje jaloers op. En dan zien we morgen waarschijnlijk zo'n foto, hè, dat ze hand in hand. De hand staan, dat ze even handjes schudden, toch? Ja, en dan krijgen we ook de speculaties vervolgens over uh, welke... wie nou op, uh, op welke zetel komt te zitten, wie de ministers gaan worden, maar uh, daarover krijgen we nog niks te horen, schijnt het, omdat nog eerst de SPD-basis, dat zijn de leden, de 470.000 leden, die moeten gaan uh, stemmen over dit coalitieakkoord en dat duurt tot, daartoe hebben ze tot 12 december de tijd en dan zullen we ook weten of de SPD-basis. Mee in kan stemmen. En dat is nog maar de vraag. omdat er is dus veel, veel gemoord door die eh, Sociaaldemocraten. En het kan maar zo zijn dat die de kont tegen de clip gooien en zeggen: nou we gaan er niet mee akkoord. Ja, dan heb je wel een hele nieuwe situatie. Goeie kans dat we je volgende week dus, uh, dus weer kunnen bellen. Want uh, dan is er ongetwijfeld weer nieuws vanuit Berlijn. Hartstikke bedankt voor de toelichting. Wie het Duk. En ik vind het toch altijd een beetje fijn om te horen... dat het zelfs in dat uberstabiele Duitsland toch nog een beetje lastig gegaan, Diederik. Ja, geef je een beetje vertrouwen nee, voor nou, je eigen je, land en zo? Het gepolariseerde Duitsland ook, hè? Ik bedoel, het is heel erg lastig en ze nou, komen er uiteindelijk toch nog uit. Dat is ook knap. Ja. Bij ons aangeschoven is Leon Mastic. Leon Mastik, Zeker. Goeienacht. Ja. Ik ben Conny en ik heb gewonnen met de slogan... de bezorgbeer online eten bestellen. En ik ben Leon. Hi. En ik kan nog steeds niet geloven dat dit de beste slogan is. De Dan kan je dus online eten bestellen. En online eten bestellen, dat is ook de, de winnende slogan. Nou goed, daar heb ik er geen verstand van. Iedereen is er vak. Deze optie is naar boven gekomen uit een behoorlijke stapel inzendingen. Er zijn ruim 600 inzendingen geweest. En uit daaruit hebben wij de beste gekozen. Het is Connie Titoon uit Rome die deze prijs heeft gewonnen. Het, is, het ging om een slogan en zij heeft de beste bedacht. Ja... Okay. En wat voor een? De... Connie Tutoon uit Rhone. Ik dacht dat wel al herkennen, want Rhone ligt heel vlak bij Rotterdam. En daar kom ik vandaan ook, dus dan herken uh, je dat. Heel veel heeft Conny overigens niet met het bedrijf. Ja, en weet je wat dat betekent? Nou, ik heb me er verder niet zo in bedoeld. Oké. Okay. Maar goed, een mooie prijs is natuurlijk nooit weg. En Connie mag een jaar gratis eten bestellen bij deze bezorgbeer. En dat is best leuk, toch? Bestel je vijf. De ja, die mm, Nou, wel af en toe, maar niet echt veel vaak. Oké. Okay. En, en wat was nou ook alweer precies de slogan? De bezorgbeer. online eten bestellen. <laughs> zo zie je maar, veel altijd zo'n slagzin in ja. als je prijzen wil winnen. Mijn broer wint ook elke week wel ja, iets. Maar mijn ook vader, van die goeie? Ja. Nee, ja, nee, die heeft veel slechtere. Maar die wint, je kunt, als je ja. iets invult, win je echt altijd. Mijn, zo vader, zie je maar. mijn vader heeft ooit een reis naar Florence gewonnen omdat hij bij een, uh, een uh, kunstmestbedrijf had ingevoerd. Ik gebruik Osmo Code omdat het werkt. Drie dagen naar Florence, man. Fantastisch. Heerlijk. Oké. Okay. Nou, ik ga er ook weer eens bij doen. En wat je erbij kan helpen is. Uh, de woord, het uh, woord van het jaarverkiezing. Uh, want alle Nederlandse media. die spreken dan met één man. Hè? Woordkunstenaar Wim Daniels. Begin deze avond. zag ik hem bij Omroep Brabant. Een lied dat voor een koning gemaakt wordt. Want de koningslieder waren er in de middeleeuwen al. Maar ze doelen natuurlijk toch. Uh, op het koningslied dat uh, dit jaar er was. Uh, ten behoeve van Willem-Alexander. Mm -hmm. Waar iemand heel veel kritiek op heeft gegeven. Ja, was dat toch? Ja, he? He? ja okay, ik, ik weet ook niet het ook niet meer. meer. Nou jammer dat ik, uh, dat ik het ook niet weet, maar ik heb het eventjes opgezocht. Uh, het was hij zelf, Wim Daniels. Dit vond hij er onder meer van. Hoe klein we ook zijn, onze daden zijn groot, gaan niet onderuit. Wat kan er nou onderuit gaan? Aandelenkoersen kunnen onderuit gaan. Ja? En, en, en een schaatser kan onderuit gaan, maar daden die kunnen natuurlijk nooit onderuit gaan. Maar ik zei het al, hij zit bij meer programma's. Dus zometeen in het volgende mediaoverzicht kom ik uh, met meer Wim Daniels over de woorden van het jaar. Zin in. Ja. Spannend. Uh, dankjewel Leon uh, Mastik uh, Zometeen dus uh, terug Zeker, maar uh, we gaan nu eerst even uh, kijken naar uh, Flip. Ja. Flip Je zit al klaar Maar ja, je, je nou, zit wel bij de verkeerde microfoon Ik he? zit een beetje bij de verkeerde microfoon ja. We willen heel graag dat je een nummer speelt Ja, dat snap ik Maar ik, ik heb eerst nog een soort van Om de sfeer erin te brengen Heb ik een, een, uh, een uh, Amazing Refrein okay. Voor de gastheren Oké, okay, dat zijn wij ja. ja. Wat moeten ja. we doen? Snel. snel. Oké, okay, ik zeg... We, ja. we, heel snel. we zijn lekker snel. Bij de hyena die steeds het laatste lacht... dan roepen jullie allebei zo militaristisch mogelijk daarna... Ik roep, maar hé, hey, ik heb de... zo militaristisch mogelijk... Sir! Yes, sir! Oké, okay, okay. we zitten ja? er klaar voor. Ja, we gaan het doen. Ja, zeker, <lacht> dit is de eerste interactieve... Ja, ja nee, leuk. <coughs> ja. Ik kan okay. niet zingen, maar... ook. Okay. Uh, ja, nee, oh, dit wordt <coughs> helemaal geweldig. Oké, okay, dus... Um... Sir, sir, yes, sir. sir, yes sir. Flip Norman, helemaal live op radio 1. Met een gastoptreden van Diedrik van Zessen en Anne de Jong. Mis dit niet. Oh, ik moet een koptelefoon op. Broer. Koptelefoon op. Ja. Flip Norman, ja, op. daar gaan we. Live. Oh, jongens. Oh, ik ben een beetje zenuwachtig. Ik kan helemaal niet zingen, Diedrik. En ik kan ook niet zo schuur Daar gaan we. Daar gaan we.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 Ja, yeah, sir, ik heb de macht. Yeah. Ja! Hij was nog niet heel fantastisch, heer. Nee, uh, ik wist niet, Sorry. De nee, woorden zijn... Uh, waar hebben we het over? Oost-Duitsland nog niet echt blij. Nee. <laughs> ik ben groot. Maar klein, zielig. Ik win altijd de markt. Ik win schlemielig. Ik ben de trap. De ballen, de appel die niet rust voordat hij omhoog kan vallen. De hyena die steeds het laatste lacht, maar uh, hey, ik heb de sir, yes de sir, macht sir, yes sir. Ik heb de sir, yes sir, macht sir, yes sir, ik heb de macht. Op de bodem van de diepste zee is elke monnik toch weer oppervlakkig. Maar ik, ik rijd piepen, ik vlieg hoger. Voorbij de tijdgeest, voorbij het feit, o. Ik bezweer het lot, ik ben de eerste van de onderwerp. Sir yes sir Liv Norman, live bij Radio 1. En uh, we hebben meegezongen. Ik heb de macht. De rel omtrent de angelse ambassade en de geslagen journalist van Poont, Niet de betaalde verkeersboetes. Daar ging het allemaal over en de opgepakte dronken Russische diplomaat. Ja, de Haagse diplomatenwereld verkeert in zwaar weer... en uh, zal zeker niet onbesproken zijn geweest tijdens het Kamerdebat... over de begroting van buitenlandse zaken. We spreken met Pieter Omzigt. Hij heeft namens het CDA het woord gedaan. Meneer Omtzigt, goedenavond. Ja, Ging het heel erg veel over de diplomatenwereld uh, vanavond? Nee, dat was ongeveer een van de twintig onderwerpen die aan de orde kwam. <laughs> maar, uh, uh, uh, hoe wij dat net zo neerzetten... Uh, er is het afgelopen jaar wel veel um, diplomatieke relletjes geweest. Of is dat alleen ons gevoel en is het een doorsnee jaar geweest? Er is in ieder geval veel meer aandacht voor gekomen. Ook omdat dit keer journalisten bij betrokken waren. Helaas is het al jaren zo dat er elk jaar een paar incidenten met diplomaten zijn. En uh, hoewel deze incidenten ernstig zijn... Heb ik iets meer spreektijd besteed aan de oorlog in Syrië. En uh, die nu overdreven slaan naar Libanon um, en andere aanpalende landen. En aan het feit dat daar heel veel mensen omkomen en dat uh, er als pas sprake is van verhongering en genocide. dan aan de diplomatenboetes. Maar ze zijn zeker ter sprake gekomen. Absoluut. Maar u snapt, en dat zegt u net ook eigenlijk al. Uh, dat het nieuws van de diplomaten onder het volk misschien meer leeft dan Syrië. Maar wilt de andere agenda laten zien? Um, ja, maar ja, goed, dat hebben we hier in Den Haag vaker last van. Dat um, je naar de krant krijgt, dat is de belangrijkste stemming... dat wij nu voor een stopcompact in de tweede klasse zijn... die over twintig jaar wordt ingevoerd bij de NS. Dus, dat, dat, dat gebeurt hier wel vaker. Dat is het, het onderwerp wat meer gaat. Was het ook een, een begrotingsdebat van meer terugblikken... op één jaar Frans Timmermans als minister van Buitenlandse Zaken? Um, een aantal partijen koos daarvoor. Um, D66 koos er heel nadrukkelijk voor. Ik heb daar persoonlijk niet zo heel veel behoefte aan. Ik heb er gewoon behoefte aan dat er uh, duidelijk buitenlandse beleid gevoerd wordt. Dat als wij zeggen dat het voor mensenrechten opkomen, dan niet vergeten um, dat, uh, dat in Qatar um, onder onmenselijke omstandigheden WK voetbal georganiseerd wordt. Of dat Brunei de sharia invoert, waardoor stenen gedaan niet mogelijk gemaakt wordt. Ja. Opdat wij 7,4 miljoen aan Afghanistan betalen, wel ze ook daar stenen gaan invoeren zijn. Boe, wees dan wel een beetje consequent, daar vindt men wat maatregelen aan. Maar uh, hoe verschrikkelijk dit nieuws ook allemaal is, dat is niet nieuw. En Frans Timmermans, die zegt er in ieder geval mee bezig te zijn, heeft gisteren veroordeeld uh, dat uh, weer zou worden ingevoerd in, in Afghanistan. Heeft u het gevoel dat hij er wel bovenop zit? Ja, maar er worden dan toch veel miljoen overgemaakt. En juist die combinatie die, die zit me een beetje dwars. Dus de antwoord het is nee. U heeft, niet, ja. u heeft niet het gevoel dat hij er bovenop zit? Nou, niet voldoende. We hebben het afgelopen jaar een heel lang debat gehad over Egypte... dat meer dan een miljard steun gehad heeft uh, om de democratie te bevorderen. Nou, er gebeurde daar heel veel, maar met de democratie bevorderen had het toen heel weinig te maken... Dus um, ik vind, uh, als je steun verwaardelijk maakt, maak het dan ook verwaardelijk. Een van de andere dingen die afgelopen jaar gebeurde, was dat Soedan, weet we, Bashir aan de macht is, de enige mm. staat over de wereld dat gezocht wordt voor genocide. Um, en dat meer dan 90% van zijn geld uh, uitgeeft aan vliegtuigen en politie en uh, de rest aan scholen en ziekenhuizen. Niks dus. En zijn eigen bevolking bombardeert dat we dat land de schulden wilden gaan schelden. Ja, ik bedoel... Uh, Lijkt komt tot slechte ideeën. En daar, daar voeren wij dan het begrotingsdebat over. Want daar gaat het om heel veel ja. belastinggeld. Nou precies, ja, u heeft een aantal voorbeelden genoemd. Maar in 2018 moet het budget van buitenlandse zaken met een kwart zijn gereduceerd. In welke hoek gaan de klappen vallen? Nou, er is een akkoord van de coalitie met de, zeg maar, de drie meest geliefde oppositiepartijen. Deze 60, Christen en SGP. En die bezuiniging is gisteren gehalveerd. Dus dat is nu nog 12,5%. En waar valt de klap? Dat um, wat grotere ambassades moeten allemaal 10 tot 20 procent inleveren. En da daar wordt flink tegen geageerd uh, in de Kamer. Heeft u het gevoel dat uh, minister Timmermans openstaat voor uh, um, uw pleidooi dat u samen voert met, uh, met andere partijen? Ja, uh, de helft van de bezuiniging is teruggedraaid. Ik denk dat dat uh, ook verstandig is voor het land dat. Is dat meer wat u betreft helft... genoeg of moet alles terug? Uh, niet alles hoeft terug. Ik denk dat het heel goed is dat. Uh, ...stukken van de rijksoverheid... Uh, ...ook constant onder loop loep genomen worden... ...om te kijken waar je kunt bezuinigen. Maar de plannen van de regering... ...om bijvoorbeeld de consulaat in Milaan in München en Chicago te sluiten... Mm -hmm. ...dat was geen slim plan. Uh, daar verdienen wij miljarden met onze export. Um, in die landen is het vaak gewoon ongelooflijk belangrijk... ...om daar een... Consulgeneraal generaal en andere topdiplomaten te hebben rondlopen. Zeker om deuren te openen voor ons bedrijfsleven. Maar ook in München om aanwezig te zijn, omdat er heel veel toeristen zijn. En ja, een aantal van die toeristen komen gewoon elke keer in de problemen. En, het is niet, en dat is gewoon weg. En, en dan is het gewoon nuttig dat daar een consulate Pieter Omtzigt van het CDA, dankjewel. Zometeen de introductie van een nieuwe politieke partij. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.